11 uur in Montserrat met het NS journaal Ziekenhuizen en privéklinieken declareren elk jaar voor tientallen miljoenen euro's. cosmetische behandelingen die medisch gezien helemaal niet nodig zijn. Een anonieme klokkenluider bevestigde in het RTL-nieuws dat dit soort fraude gebruikelijk is. Het enige wat je geleerd wordt, is dat je moet zorgen dat je declareert wat het meeste oplevert. Artsen zouden hierover zelfs tips uitwisselen. De Vereniging van Plastische Chirurgen zegt het beeld dat de klokkenluider schetst niet te herkennen. De Europese Commissie komt volgende week met een verbod op gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden. Dat gif wordt verantwoordelijk gehouden voor de massale bijensterfte... waardoor oogsten en natuurgebieden schade oplopen. Landen krijgen het hele jaar de tijd om het verbod in te voeren.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 De netse fokkers in Nederland eisen een half tot 1 miljard euro van de staat vanwege het fokverbod dat op 2014 ingaat. Per bedrijf gaat het om een compensatie van drie tot zes miljoen euro. Volgens de advocaat van de fokkers is het verbod een ontneming van eigendom zonder compensatie. En dat is volgens hem in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.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 De Britse sprinter heeft nu 15 etappes in de Giro op zijn naam staan. 23 in de Tour en 4 in de Ronde van Spanje. En dan het weer. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of 7. Morgen zijn er veel wolken, maar in het noorden schijnt ook af en toe de zon. Het blijft vrijwel overal droog, maar plaatselijk is morgen een bui mogelijk. Het wordt dan 13 tot 17 graden, het warmst in het noordoosten. In de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend kan het stevig regenen. Zaterdagmiddag...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 Goedenavond en welkom. In het Oog gaat het vanavond over slechte mensen... nieuws van het front en het eilandgevoel van Halbe Zelstra. Het was verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. De dag dat verantwoording voor de jaarverslagen van ministeries wordt afgelegd. Maar intussen werd er ook gediscussieerd over asielbeleid. En Halbe Zelstra maakte van de gelegenheid gebruik... om zijn visie op het land uit te leggen. Aan de hand van een fictief eiland deed hij dat... Stel, zo begon het, we spoelen aan op een onbewoond eiland. En de rest wordt zometeen samengevat door onze Haagse redacteur. Een onafhankelijk persbureau met gecontroleerde informatie over Syrië... gemaakt door Syrische journalisten, maar betaald door het Nederlands ministerie. Syria Newsdesk gaat het heten. Wij kijken straks naar de eerste berichten. En voordat anne van der Zel haar bestseller Sonny Boy schreef... werkte ze als misdaadverslaggever. Een aantal van die oude misdaadverhalen zijn nu gebundeld. Het boek heet Moord in de Bloedstraat. Zometeen een gesprek over de slechtheid van de mens. Maar we beginnen met het nieuws van... Donderdag 16 mei. VVD en PvdA gaan toch praten over de strafbaarstelling van illegaliteit. Terwijl eerder nog, tot woede van de oppositie... de regeringspartijen een debat daarover blokkeerden. Ik vind het op het arrogante af. Niets staat er van het regeerakkoord meer overeind. Maar het kabinet heeft niet het lef om hier in de Kamer te komen om dat te vertellen. En dat valt me tegen. Het gesprek tussen PvdA en VVD zal in eerste instantie plaatsvinden op het laagste niveau. En dat is logisch, volgens staatssecretaris Steven. Ja, er ligt een regeerakkoord en dan lijkt mij logisch dat de regeringsfracties hier zijn met elkaar in de slag gaan. In de PvdA woedde de afgelopen weken een heftige discussie over de strafbaarheid van illegaliteit. Een groot deel van de leden zou graag zien dat het wetsvoorstel in de prullenbak terechtkomt. Maar of dat ook gebeurt. We zijn in, over, in, in overleg en uh, we hebben een opdracht gekregen van, ons, uh, van onze ledenraad. Dan gaan we mee aan de slag. Een blunder in de zaak rond de vermiste broertjes Ruben en Julian. De auto die is getoond in opsporing verzocht... blijkt niet de auto van de vader van de jongens te zijn. Een oplettende kijker tipte de politie dat de auto van de vader een vierdeurs was. En geen tweedeurs zoals op de beelden. Vervolgens hebben wij eigenlijk mede door al die signalen... opnieuw door een voertuigdeskundige die beelden laten beoordelen. En die voertuigdeskundige die concludeert dit kan niet de auto van de vader zijn. De huren gaan de komende paar jaar flink omhoog. Huurders zijn uiteindelijk per maand 100 euro duurder uit. En de bouw van nieuwe goedkopere huurwoningen zakt enorm in. Volgens de SP helpt het kabinet de sociale huursector volledig omzeep. Nou, wat doe je? Je gaat bezuinigen op de kosten die je maakt. Dus minder bouwen, minder onderhoud, minder service aan de huurders. En je gaat proberen om meer geld te vangen, om meer huur binnen te krijgen. En dat is precies wat er gebeurt. Maar de VVD ziet dat heel anders. We zien dat de corporaties ervoor kiezen om dat met name te investeren... in de bestaande woningvoorraad, woningverbetering. Waardoor men ook huren kan verhogen. Want de kwaliteit van de woningen neemt daarmee toe. En er was uh, veel weer in het nieuws. Ik weet niet of het u was opgevallen, maar het, uh, je had bijvoorbeeld de orkaan Mahasen in Bangladesh. En dan had je tornado's in Texas... My sister looks out the door and we see, you know, wind and it was just going in circles and I was like, let's go to the bathroom. We went in there and we were all like hugging in the bathtub. And that's when the story happening. ik heard. En waar u geen fragment van nodig heeft, dat het de hele dag ook regende in Nederland. Maar vluchten naar Spanje heeft ook geen zin. Op het Iberisch Gier-eiland is het net zo wisselvallig als hier, maar met drie graden ook een stukje kouder. Als straatmuzikant een beetje bijverdienen in de New Yorkse metro, dat gaat niet meer zomaar. Dan moet je tegenwoordig eerst auditie doen. RTL-nieuwsverslaggever Erik Mouthaan deed zelf ook een poging. Ik heb hier een brief voor mijn moeder die in Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Ewout de Jong heeft hem al gelezen en begint met uh, voorlezen. Defensie beknibbelt op veteranen in nood, schrijft de Telegraaf. Met vertragingstactieken en andere trucs zoals een keuring met heel ruime normen... probeert Defensie onder het betalen van veteranen met psychische nood uit te komen. Dat stellen oudstrijders, advocaat, advocaten en vakbonden. Een van die middelen is een vragenlijst... waarmee psychologen de mogelijke ongeschiktheid van militairen vaststellen... Die lijst ligt zwaar onder vuur omdat het zieke veteranen zou duperen. Militaire vakmoord ACOM overlegt volgende week met het ministerie om de lijst van tafel te krijgen. ACOM-voorzitter Kleijan kondigt in de Telegraaf aan dat de bond er herrie over zal gaan maken. Hij stelt dat Defensie met de vragenlijst probeert om mannen en vrouwen die aan een posttraumatische stressstoornis leiden... als zo min mogelijk beschadigd en dus zo goedkoop mogelijk weg te zetten. Hij spreekt van een ordinaire bezuinigingsoperatie. Trouw is in het commentaar positief over het huidige natuurbeleid. Waar het pessimisme nog een paar jaar geleden de overhand had... gloort er alsnog perspectief voor de natuur. In plaats van plat bezuinigen... begint zich een nieuw pragmatisch natuurbeleid af te tekenen, schrijft de krant. De grote verrassing is dat er weer echte ambities zijn... om de natuur in Nederland te behouden en te beschermen. Volgens Trouw laat het nieuwe natuurbeleid zich samenvatten... als minder geld, groter denken. Die benadering klonk al enigszins door in de eerste plannen van het kabinet... waarover binnenkort in in de Kamer besluiten moeten vallen. Het Nederlands Dagblad maakt melding van vier jonge vrouwen... die vinden dat het kopen van seksuele diensten strafbaar moet worden gesteld. Via een burgerinitiatief willen ze het verbod op betaalde seks... op de agenda van de Tweede Kamer plaatsen. Het verbod maakt het volgens hen mogelijk om krachtig op te treden... tegen mensenhandel en tegelijkertijd kwetsbare groepen te beschermen. Volgens de initiatiefnemers wordt het lichaam in de prostitutie... de waardigheid ontnomen doordat het verkocht en gekocht wordt. Ze wijzen er ook op dat de legalisering van de prostitutie in Nederland... Niet heeft geleid tot minder misstanden. Via een website hopen ze aan de benodigde 40.000 handtekeningen te komen... om het in de kamer te laten behandelen. Het Nederlands Dagblad vertelt niet hoe kansrijk dat initiatief is. In de Griekse hoofdstad Athene verspreidt zich onder arme dakloze inwoners... razendsnel een nieuwe spotgoedkope straatdruk, SISA. Daarover schrijft Spits. Dealers maken de druk al voor 1 tot 2 euro per shot... Met onder andere batterijvloeistof. CISA heeft dat lijkt wel duidelijk ernstige gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers. Mensen die CISA gebruiken, hebben last van slapeloosheid, waanideeën, hartaanvallen en plotselinge agressie. Griekse hulpverleners verwijten de overheid dat die te weinig doet. Door bezuinigingen zijn drugscentra in Athene gesloten, dus verslaafden kunnen nergens meer terecht. Gevreesd wordt voor meer agressie, criminaliteit en drugsdoden. De Volkskrant meldt dat Huis Doorn, het kleine Rijksmuseum en de laatste woonplaats van de laatste Duitse, Duitse keizer, voorlopig gered is. Mede dankzij subsidie van de Duitse en de Nederlandse regering... kan het ballingsoord van Wilhelm II open blijven. Keizer Wilhelm vluchtte in 1919 naar Nederland... nadat in Duitsland de Weimar-republiek was uitgeroepen... na de Eerste Wereldoorlog. Later confiskeerde de Nederlandse Staten boedel... en werd het een Rijksmuseum. Vorig jaar halveerde staatssecretaris Zelstra de subsidie voor Huisdoorn. De Raad voor Cultuur meende, schrijft de Volkskrant... dat het verhaal van de Duitse keizer, een sleutelfiguur in de wereldgeschiedenis... niet van genoeg Nederlands belang is. Is. De eenmalige Duitse en Nederlandse subsidie is een begin van het behoud. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, yeah, there's something in the water that makes me love you like I do. Brooke Fraser zong dat nummer. De titel was iets korter trouwens. Something in the water heette dat gewoon. In september heb je Prinsjesdag. En daarna dan het debat over de algemene beschouwing. En zo heb je in mei Gehaktdag. En daarna het debat over de verantwoordingsstukken. Nou, dat was dus deze week. En vandaag debatteerde de Kamer over die stukken. Wilma Borgman was voor ons in Den Haag. Heeft het allemaal gevolgd. Hallo Wilma. Dag Pieter, goedenavond. Vertel eens, wat... Uh... Wat was het voor debat? Hoe was het? Um, um, nou ja, je kan vaststellen, Pieter, dat aan het einde van deze dag... Uh, uh, in het beeld één politicus opvalt. En dat was niet premier Rutte die verantwoording aflegde... niet minister Dijsselbloem van Financiën die ook in de Kamer zat. Maar dat was VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Uh, die speelt niet alleen een opvallende rol in het debat over gehaktdag... maar die eiste ook uh, de hoofdrol op in een uh, proceduredebatje... over een uh, debat dat de oppositie wil met uh, staatssecretaris Teven van Justitie... Ja, want dat, dat was een opmerkelijke kwestie, de strafbaarstelling van illegale. Ja. Het gaat er al weken over uh, in het nieuws. De Partij van de Arbeid heeft gerommel in de achterban. Die, die wil graag dat uh, die kwestie openbreken. Nou ja, teven wil dat niet. En, en vandaag was dan eigenlijk uh, Halbe Zelstra degene die daarin is. In het licht kwam te staan. Ja, kijk, het zit zo dat Diederik Samsom... heeft zijn uh, achterban natuurlijk van alles beloofd uh, in het kader van die strafbaarstelling van illegale uh, beloftes die hij wel nog even met de VVD moet uh, bespreken, want die beloftes staan haaks op wat uh, uh, staatssecretaris Steven van plan is te regelen in een wetsvoorstel dat hij nog naar de Tweede Kamer moet uh, sturen. Nou, de oppositie heeft dit allemaal gevolgd en die wil dus wel even stoken in het uh, huwelijk tussen het PVDA en VVD. Wil weten hoe het kabinet dat uh, gaat regelen. Um, tot nu toe wilde de coalitie en ook Teven daar niet over debatteren. Maar gisteravond was de staatssecretaris ineens uitgebreid op de tv. En daar beantwoordde hij alle vragen die de oppositie ook had willen stellen. Nou, dat kan niet, vindt de oppositie. En uh, die partijen deden een beroep op uh, Kamervoorzitter Arnoushka van Miltenburg... om wel een debat over die kwestie te plannen met Fred Teven. Nou, uh, van Miltenburg heeft het al niet echt makkelijk. Kreeg voor uh, het meireces het verwijt van CDA-leider Buma... Dat ze de coalitie bevoordeelt nou, de, die, Van Miltenburg moest dus vandaag een soort keuze maken, moest ze de meerderheid dus de coalitie van VVD en PvdA ze zin geven en dus geen debat plannen of toch de oppositie wel zo'n debat gunnen. Wel voor televisie en niet in de Kamer, dat kan niet als de uh, beide partijen daarbij blijven, zou ik u willen vragen om nu daar over mijn voorstel een hoofdelijke stemming uit te schuiven. Vindt u het goed als ik eerst nog even het woord geef aan twee collega's? Meneer Romer. Voorzitter, dat laatste dat steun ik. Dus dat, dat kan zeker gebeuren. Ik ga zo meteen antwoord geven. Ik geef eerst het woord aan de heer Klaver. Ja, voorzitter, zonder het gelijk bij de debat te willen leggen, zou ik maar ik willen wenden tot de coalitie. Ik snap dat ze het debat niet willen steunen. Er is een 30 leden debat. Wellicht dat ze het wel willen steunen, dat het 30 leden debat wat er al is, dat dat volgende week ingepland kan worden. Dat daar in ieder geval een meerderheid voor te vinden is. Meneer Zelstra. Voorzitter, volgens mij is het heel helder uh, en ik leg hem niet bij u op het bord hoor, maar de voorzitter bepaalt de agenda waar het gaat om het volgende leden debat, en wij zullen keuzes van de voorzitter daarop geen enkele wijze. Uh, uh, in, uh, in aanvallen. Dus als de voorzitter dat doet, ook omdat zij een rol naar de oppositie heeft... heeft ze van ons geen last. Ja, en daar werd de Kamervoorzitter gered door Halbe Zelstra. Die gaf haar de ruimte om de oppositie zijn zin te geven. En dus is er waarschijnlijk volgende week inderdaad dat debat met Fred Teven over de strafbaarstelling van illegale, met dank aan Halbe Zelstra. Dus dit was een, uh, een opmerkelijk moment. Hier, hier was het uh, ineens toch een beetje Zelstra's debat. Ja. Maar dan had hij ook een, een grote rol in dat, dat andere debat... waar het eigenlijk ja. vandaag over had moeten gaan, of eigenlijk ook wel over... Ja gingen, hoor, dat heeft de had. grootste deel van de agenda van de Kamer... in beslag genomen hoor, dus daar ging het ook over. Zeker. Ja, ja, ja. het is altijd een, een soort... Uh, perspectiefwisseling wanneer het in het nieuws komt. Maar het was uiteindelijk gewoon gehaktdag. Ja. En daarin speelde Halle Selstra ook een belangrijke rol. Wat was dat? Nou ja, uh, uh, Hij was er niet alleen al opvallend omdat hij de enige fractievoorzitter was... die het debat voerde. Dat was een beetje opvallend, want uh, het is wel gebruikelijk... dat de fractievoorzitters ook van andere partijen meedoen aan uh, zo'n debat. Maar vandaag was de VVD de enige partij die de fractievoorzitter had uh, afgevaardigd. Uh, je kan zeggen dat, dat dit debat politiek wat minder prominent was dan andere jaren en dat dat misschien voor andere fracties een reden was... om de gewone woordvoerders naar het debat te sturen. Uh, die verantwoording die moest natuurlijk worden afgelegd over vorig jaar. Daarin was het kabinet demissionair, dus uh, een politiek wat minder vuurwerk te uh, verwachten. Andersom, het is wel gebruikelijk dat de fractievoorzitters dat debat doen. En dat doen ze ook bij de debatten rondom Prinsjesdag. En uh, Zelstra heeft vandaag echt gebruik gemaakt van dat moment. Hoe deed hij dat? Want uh, hij, hij was dan de enige echte fractievoorzitter ja. die er was. En uh, mocht, daar, mocht daar dan uh, ook wat zeggen... Ja. Wat heeft hij toen uh, gedaan? Het opvallende aan zijn verhaal vond ik Pieter dat daar iemand stond met een missie. Uh, ja, ik zou bijna het woord visie in mijn mond nemen. Dat gaat misschien een tikje te ver, maar hij probeerde het in ieder geval wel. Uh, Zelstra hield een pleidooi voor een kleine overheid. Dat is natuurlijk een klassiek liberaal thema dat hij heel belangrijk vindt. Maar daar had Zelstra een originele manier voor bedacht om dat te doen. Hij had een beeld bij bedacht. Hij zei tegen zijn collega kamerleden, dames en heren, stelt u zich eens voor we zitten met z'n 150en op een boot, we leiden Schipbreuk. We komen terecht op een onbewoond eiland. En wat doen we dan als we daar op dat onbewoonde eiland... een nieuwe samenleving moeten bouwen? Wat doen we dan? Luister maar. Het eerste waar ik als fractievoorzitter van de VVD aan zou denken... is veiligheid. We spreken met elkaar af dat je niet mag stelen. En we zorgen ervoor dat er een politie komt die dat handhaaft. We richten ook een rechtbank in die eventuele criminelen kan aanpakken, veroordelen. En we spreken natuurlijk af dat iedereen het geloof mag beleiden... wat hij of zij uh, beleidt... en dat we natuurlijk ook niet gaan discrimineren. En net zo belangrijk, we bouwen snel dijken... om te zorgen dat ons eiland tegen de golven wordt beschermd. Voorzitter, we gaan natuurlijk ook allemaal een hutje bouwen... waar we gaan wonen. De heer Wilders gaat gezellig naast de heer Pechtel wonen. De fractie van GroenLinks kruipt gezellig in een groepshutje. En op een dag blijkt een van ons het fijn te vinden om de boel een beetje op te leuken. Die wil de boel aankleden met een geveltuintje voor zijn hut. U weet wel, zo'n tuintje, je ligt een paar stoeptegels eruit en poot daar een paar planten in. Mevrouw van Veldhoven. Ja, voorzitter, allereerst vind ik dat eiland denken past natuurlijk niet helemaal bij de manier op D66 graag naar Nederland kijken. Maar even meegaand in de redenering van de heer Zijlstra. Korte vraag, zijn er ook illegalen, dat eiland? Dat zal blijken. En waaruit blijkt dat dan? Dat zal u moeten afwachten. Het mooie van de illegalen is dat je uh, niet weet dat ze er zijn, hè? <lacht> maar dan heeft u toch ook helemaal geen probleem? Nou, wat heerlijk. Nou ja, het was allemaal heel geestig uiteindelijk. En, en dan aan de hand van dat onbewoonde eiland... het is ook heerlijk om over na te denken. Wat, wat zou ik allemaal willen hebben op mijn onbewoonde eiland? <laughs> Daarover een volgende uitzending, Peter. Ja. Ja. Maar, maar dan uh, geeft hij een, een soort visie... Op, op hoe Nederland er eigenlijk uit moet zien. Ja. En, en dat bedoelt hij dus gewoon te zeggen: van heel veel dingen die we nu wel hebben, die zou ik op mijn onbewoonde eiland misschien helemaal niet hoeven hebben. Ja, er ligt natuurlijk een directe link met die verantwoordingsstukken. Uh, uh, Zelstra gebruikte dat verhaal over dat, over dat eiland als argument uh, voor zijn standpunt dat er in Nederland allerlei regelingen zijn, subsidies, toeslagen, uh, die je niet zou bedenken als je onze samenleving opnieuw zou moeten uitvinden. Um, daarmee reageert Zelstra op de constatering van de rekenkamer van gisteren dat er miljoenen te veel aan allerlei toeslagen wordt betaald. Nou, daar moeten we vanaf van die toeslagen en subsidies, vindt de VVD. De overheid moet gewoon zorgen voor basisvoorzieningen... zoals veiligheid, onderwijs. Um, zal ook in de toekomst veel minder aan de verzorgingsstaat kunnen doen dan nu. Omdat het met de economische groei nooit meer zo wordt zoals het was. Dat is uh, ook de, een opmerkelijk punt. Want, dat want is opmerkelijk. Die, ja, hij gebruikt daar gewoon... het voorbeeld van die geveltuintjes voor. Hè. Uh, burgers moeten voor zichzelf maar allerlei voorzieningen gaan betalen. En uh, um, het beeld dat Zelstra daarvoor gebruikt, dat zijn die geveltuintjes... Geveltuintjes. Burgers moeten zelf maar bepalen of ze die geveltuintjes willen aanleggen en dan ook zelf betalen. Want hij zegt, ja, de crisis gaat misschien wel voorbij... maar de gouden jaren die komen wellicht nooit meer terug. Nee, dat heeft dan te maken met de samenstelling van de beroepsbevolking... is zijn redenering. Die wordt ook nooit meer zoals die was. Dus de productiviteit wordt minder. Uh, en daardoor is de economische groei ook minder... dan we gewend zijn in de jaren dat de bomen nog tot in de hemel groeiden. En daar zullen we de uitgaven voor sociale zekerheid op moeten aanpassen. Dus inderdaad, zoals het was, wordt het niet meer. Volgens Zijlstra dan, hè? Nou hoorde ik een hoop uh, gelach en gegiegel in, in dit fragment. Maar, maar was dat ook... De, de meest voorkomende reactie of werd er ook nog wel een soort waardering, uh, was, was die ook nog wel te bespeuren? Ja, er werd natuurlijk om gelachen. Ik heb uh, Kamerleden via Twitter in, uh, uh, grapjes horen maken... zien maken over dat liedje van Kinderen voor Kinderen... over een onbewoond eiland. Maar uh, je kunt er ook anders naar kijken. Er wordt in Den Haag tegenwoordig veel geklaagd... over dat uh, de politieke discussie alleen nog maar over geld gaat. Dat niemand nog verder durft te kijken dan de volgende begroting... en de volgende bezuinigingsronde. Nou ja, wat je in ieder geval moet vaststellen... is dat Zelstra een poging heeft gedaan om iets... van een vergezicht te schetsen. En daarvoor kreeg hij de complimenten bijvoorbeeld van GroenLinks. Dankjewel, Wilma Borgman. En uh, nog een fijne avond. Dankjewel. Dank je. Like the legend of the Felix.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 Thanks nice again. Nice. Lucky, en dat werd uh, uitgevoerd en gezongen door Daft Punk. Een onafhankelijk persbureau met objectieve informatie over Syrië. Dat is de bedoeling. Een aantal journalisten is daarmee begonnen. Syria Newsdesk heet het. Het is van start gegaan. En dat enthousiasme was kennelijk aanstekelijk... want het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken... steunt het project voor maar liefst 300.000 euro. Euro. De site uh, publiceert nu alleen nog maar in het Arabisch. Dat gaat nog veranderen, maar ik heb, um, om toch te kijken wat erop staat... Uh, Fatih Morali aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat staat er tot nu toe um, op die site? Wat voor berichten kun je daar lezen? Um, ja, om mee te beginnen, er zijn niet zoveel berichten. Ik heb ze geteld, er zijn er maar uh, 14. En uh, zo vrolijk zijn ze niet, Het gaat allemaal over Syrië... En het uh, zijn uh, gevechten. En ik lees uh, bijvoorbeeld uh, dat er uh, hier over 14 doden... ...hier lees ik uh, 95 doden in Damascus... ...waarvan uh, 36 ja, mannen en vrouwen... ...en een ander bericht over 112 doden... Um, ik lees over bombardementen om in uh, dorp dat omsingeld is door de rebellen. En ik lees ook, uh, ja, dat gaat steeds hetzelfde, raketten die vallen... Is dat de teneur van de bericht of staat er ook nog iets te lezen over het, het dagelijks leven? Los van uh, alle ja, er zijn bepaalde dingen, niet veel, wat economisch nieuws. Bijvoorbeeld, ik lees dat vandaag een liter benzine in Syrië uh, 80 Syrische ponden kost. Dat is, uh, laten we zeggen, 80 cent. Dat blijft nog de helft van wat wij hier betalen. En de officiële prijs is eigenlijk 65, maar uh, ze leggen niet uh, waarom. Het is uh, 80 geworden. En ik lees ook dat een gram goud vandaag kost 60 euro. En uh, er, zijn ook wat, uh, er is ook een bericht hier over gezondheidstoestanden... En het is heel lang, heel gedetailleerd, dus het is een beetje um, moeilijk om het uh, nu uh, door te nemen. Dat, het... dat hoeft niet helemaal. Ja. Kun, kun jij beoordelen of het uh, objectieve informatie is of, of is het politiek gekleurd? Uh, nee, ik moet zeggen, uh, om mee te beginnen, de site is uh, sober. Je hebt geen illustraties, geen foto's, geen video's of geluiden, wat dan ook. Uh, de berichtgeving, ik vind de stijl nuchter en droog, uh, niet uh, propaganda of wat dan ook. Al moet ik één ding zeggen, dus uh, ze, als ik uh, een <tie> beetje ja uh, die berichten uh, allemaal. Uh, Bij elkaar uh, zou samenvatten, zan, dan zou ik zeggen: Het is om de mensen toch een beetje uh, niet. Uh, of in, in riem onder. Uh, hoe heet die? Uh, uh, een hart onder de riem te steken. Hart, ja, precies. Uh, te steken. Omdat uh, wat je leest, is dat de rebellen en de oppositie. die houden stand tegenover. De regeringstroepen. En er vallen doden. Maar je hoort niet, of ik lees niet. dat er paniek is of dat mensen zijn gevlucht of wat dan ook. Dus het, is, uh, en, het is duidelijk. Fatima Rali, dankjewel voor deze uh, samenvatting. van uh, de, de site die tot nu toe het Arabisch is. Leon Willem zit hier in de studio. Hij is directeur van Free Press Unlimited. Dat is de organisatie die de Syrische journalisten helpt. Hartelijk uh, welkom. Hallo. Van waaruit werken die uh, journalisten? Waar zitten ze? Nou, de, het systeem wat we gebruiken is dat er een uh, netwerk is van reporters die vanuit Syrië werkt. En die worden ondersteund door een redactie buiten Syrië. Omdat je in Syrië niet uh, makkelijk kunt opereren en uh, zeker niet uh, uh, zeg maar een eindredactioneel kantoor uh, kunt runnen zonder dat daar allerlei mensen invloed op proberen uit te oefenen. En hoe gaan zij te werk? Zij gaan te werk uh, zoals uh, um, alle journalisten te werk gaan... Uh, op zoek naar stories. Uh, er is een, zeg maar het netwerk bestaat uit een groep reporters... die uh, elke dag zoveel mogelijk proberen een verhaal op te sturen naar de desk. En in de desk is een eindredactioneel proces... waarbij door verschillende mensen naar een verhaal gekeken wordt... voor gepubliceerd wordt. Er wordt uh, een feitencheck gedaan... Er wordt uh, naar andere referenties gezocht voor een uh, stuk geplaatst wordt. En uiteindelijk, uh, wanneer het uh, een valid story is, hè, een, een waar verhaal, zeg maar... dan uh, wordt het op de site geplaatst. Wie zijn die journalisten en, en hoe vind je uh, journalisten in Syrië op dit moment? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat uh, zeg maar, in Syrië, zoals in veel Arabische landen... eigenlijk geen sprake is van de journalistieke tradities zoals wij die kennen... Dus uh, wat wij proberen te doen is een op uh, ethiek gebaseerde journalistiek ingang te doen vinden... die ook in de praktijk geschaagd wordt door zoveel mogelijk objectieve berichtgeving. Dus jullie leiden zelf mensen op? Dus we leiden zelf mensen op. Maar, maar hoe met, vind de je mensen nu... met wie wij aan de gang zijn gegaan zijn mensen... die zich sinds de revolutie begonnen is zijn gaan gedragen als mediaactivisten. En ik zou zeggen eigenlijk als protojournalisten. journalisten nou, en Vervolgens zijn we via een bepaald selectieproces op een groep mensen uitgekomen uh, die we zijn gaan trainen. Daar vallen ook weer mensen uit af, omdat ze niet aan onze selectiecriteria voldoen. En uh, op een gegeven moment hou je een groep over waarvan je zegt van... oké, okay, deze mensen zijn echt geïnteresseerd om journalistiek uh, te gaan bedrijven, niet uh, propaganda. Maar dat lijkt me moeilijk, want het is een, uh, een zeer fel conflict dat al een, een zeer lange tijd Duurt. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment iedereen wel zijn kant in het conflict gekozen heeft. En dat het heel moeilijk wordt om daarin mensen te vinden die, die zeggen: van, Nou ja, ik zie het een beetje van, van beide kanten. Nee, ik zie het een beetje van beide kanten. Dat is altijd een hele moeilijke discussie. Uh, waar het om gaat is dat: zeg maar, Het gaat niet om wat mensen vinden, maar het gaat erom wat, wat ze je, de professionele wat je, wat je, wat houding kunnen opbreken. Wat je als professionele houding ten opzichte van berichtgeving doet. En een aantal criteria zijn daarin belangrijk. Het zou bijvoorbeeld heel slecht zijn als het nieuwsagentschap alleen zou rapporteren over uh, bloedbaden die door de regering worden aangericht. Um, en ik ben ook heel blij dat er bijvoorbeeld vandaag is een verhaal uh, verschenen over openbare executies die door verzetsgroepen uh, in, uh, uh, uh, in Rakken en Terresor uh, zijn uh, gepleegd. Dat heeft overigens ook de internationale pers gehaald. Uh, wat ik goed vind aan uh, wat onze journalisten hebben gedaan. Ze hebben vervolgens ook uh, een coverage gedaan van uh, wat er daarna gebeurd is. Want er zijn namelijk in Rakken demonstraties tegen die executies uitgebroken. Dus zeg maar, de bedoeling is lokale journalistiek door Syriërs over hun oorlog... We proberen zoveel mogelijk diversiteit aan berichtgeving... Uh, Om daar uh, een soort uh, aanvulling ja, oh, op te en... Natuurlijk en duidelijk is, waarbij natuurlijk duidelijk is dat de oorlog een, een dominant fenomeen is. Uh, Uiteraard. Ja. Jan Eikelboom is uh, hier in de studio uh, al vaker te gast geweest in, in dit programma. Uh, uh, ook verslaggever geweest daar uh, in Syrië. Jan...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 Is mijn gevoel. Dus ja. ik vraag me af in hoeverre dit nu inspeelt op een behoefte die er, die er bij de Syriërs is. Nou, het is belangrijk om te weten dat uh, wij in geen enkel land, waar we wij werken meer dan 40 landen wereldwijd, wij zijn in geen enkel land bezig omdat wij denken: daar moeten we mee aan de gang. Dus wij zijn benaderd. Uh, wij zijn benaderd door mediaactivisten, die ik zojuist beschreef. We zijn ook benaderd door allerlei groeperingen, uh, mensenrechtengroeperingen, die zeggen van de nieuwsvoorziening. Uh, is niet breed genoeg. Uh, er zijn niet genoeg verschillende verhalen. Het is allemaal heel erg oorlog gerelateerd. We willen ook economische verhalen. Er moeten verhalen gemaakt worden over het dagelijks leven. Uh, nu gaat alles over de oorlog. Maar er is ook nog steeds veel burgerlijk verzet. Er zijn ook plekken in Syrië waar mensen proberen... ondanks alle twisten toch een soort van kameraadschap overeind te houden. Maar is het toch Kortom, dat, soort verhalen, dat soort verhalen is belangrijk om te vertellen. Maar je zegt is, dus, dat het is, een, dat zijn, dat wel dat degelijk, is een Syrische behoefte. Een Syrische behoefte, ja. Wij hebben dat niet bedacht. Ja. Wij, zijn, wij zijn maanden voordat uh, in Syrië de revolutie uitbrak... al benaderd door allerlei groepen die zeiden... er staat iets te borrelen in Syrië... en wij zoeken ook contact met de internationale journalistiek. Ja? Ja, nou ja, het... het, het, het het, het, het probleem is natuurlijk toch een beetje... als je aan de ene kant zegt van... wij willen een onafhankelijk persbureau uh, gaan opzetten... en dat doe je met geld vanuit het Westen. Dan heeft het meteen al, in, zeker in die Arabische regio heeft het al niet meer uh, de sfeer van onafhankelijkheid. Want wat zie je in Syrië? Het regime zegt de hele tijd... dit zijn geen vrijheidsstrijders, dit zijn terroristen... gefinancierd vanuit het buitenland. Dus zo'n persbureau dat zal heel snel door Assad worden aangegrepen... als bewijs van, zie je wel, het zijn inderdaad buitenlandse krachten... die hier de boel aan het stabiliseren zijn. En in de praktijk zie je, begrijp ik in ieder geval ook... dat het, uh, dit persbureau toch vooral wordt gerund... door uh, journalisten vanuit het oppositiekamp. En Syrië is... Nu, eenmaal een situatie waarin die kampen zo ver uit elkaar staan dat ik me afvraag in hoeverre, hoe goed de bedoelingen misschien ook zijn, deze journalisten objectief kunnen, kunnen berichten. En hoe, in hoeverre het, ze geloofd worden, zelfs al spreken ze de waarheid. Nou ja, ze zullen in ieder geval niet in het, kamp van, in het, in het andere kamp, het kamp van, van Assad, worden geloofd. Het punt, het punt is duidelijk, uh, meneer Williams. Hebben jullie er aan gedacht? Van hoe zorgen we dat dit niet wordt gezien als een nou, westers initiatief? Het is, het is, het is, dat is in Syrië helemaal geen probleem. En Syriërs maken ze daar helemaal geen, niet druk over. Nou ja, dus misschien de Syriërs aan de oppositie kan niet. Die zijn natuurlijk blij nee, dat ze geld nee, krijgen nee, het is, voor de is Moschus, zo, Het is niet zo dat... dat uh, Ik kan me moeilijk uh, voorstellen dat Assad blij is met uh, dit initiatief. Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee, dus, nee. Dus zijn we ik weet ook niet of dat een criterium zou moeten ja, zo zijn... Een groot deel van de voor de beoordeling nee, is ook... van of een project zin heeft of niet. niet, niet bij, waar het om gaat bij, de, om gaat bij de, dit uh, project... is dat er een authentieke vraag is naar meer informatie. Die komt van Syriërs zelf. Um, het is in alle oorlogen zo. En uh, We hebben daar behoorlijk wat ervaring mee dat wat wij zien en weten en horen over Syrië veel meer is... dan wat de bevolking zelf hoort. Dus de informatievoorziening is, is cruciaal. Uh, mensen hebben behoefte aan informatie. Ze hebben ook hulp nodig, andere hulp. Die zit er overigens ook heel weinig. Dat ben ik helemaal met mm -hmm. je eens. Um, dus maar het voorziet is, in ieder geval in een, in een behoefte. Dat, dat is uh, uw punt. Um, Jan Eikelboom, waarom denk je dat de Nederlandse overheid dit steunt? Wat vind je daarvan? Is, is dat een, een, misschien ook een teken van machteloosheid... omdat veel andere dingen nou eenmaal niet ja. mogelijk zijn? Nou ja, ik, ik, ik kan natuurlijk niet in de harten van de Nederlandse overheid uh, uh, kijken. Maar je zou het bijna wel denken. Ik bedoel, er zijn echt andere prioriteiten volgens mij op dit moment uh, bij de Syrische bevolking. Ik heb ze net al genoemd, uh, de, de medicijnen, voedsel, tekens, tenten. Daar zitten, ik, ik ben net terug uit Syrië, er zitten aan de grenzen van Syrië... tienduizenden mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden vast. Er worden iedere dag uh, ongeveer honderd mensen uh, komen om het leven. De oppositie schreeuwt om wapens om ingrijpen. Ik bedoel, dan is het natuurlijk heel sympathiek dat wij een medianetwerk gaan steunen... Maar dus dat is echt niet waar op dit moment Aan de, de andere serieus, kant, je, je doet, je doet iets wat je... je, doet je, je, doet weinig, iets, je er dood, is dus te weinig je berichtgeving je doet, over dit soort dingen ook, doet, ook. Want daarom, daarom is er ook, gebeurt er ook niks. Een, een ander S ding, er zijn de afgelopen uh, weken steeds berichten... van mensenrechten schendingen. Uh, sarin zou zijn gebruikt. Uh, uh, andere gassen zouden zijn gebruikt. Napalm zou zijn gebruikt. Steeds is een beetje onduidelijk wie nou wat over wie heeft uitgestrooid. Om het, om het maar heel maar dat uh, is het, plat het, te zeggen. Het, het hele ingewikkelde van journalistiek op dit moment in Syrië. Dat, dat, en, kan en, zelfs en, een, een goede journalist in, in zo'n conflict... nog wel de waarheid boven water krijgen? Je komt er eigenlijk nooit achter wat er, wat er echt is gebeurd. En dat is ook mijn ervaring. Uh, dat, dat heeft... Aan de ene kant om mee te maken dat beide partijen niet per se geneigd zijn om de waarheid te vertellen. Zowel aan de kant van het regime wordt je van alles op de mouw gespeeld, Maar dat gebeurt ook door de, door de oppositie. In een oorlog hebben partijen geen belang bij de waarheid. Ze hebben alleen belang bij de overwinning. Dat zie je in Syrië ook gebeuren. En het, het is vaak gewoon onmogelijk om erachter te komen wat er nu werkelijk gebeurt. We zijn in, in Aleppo geweest, geweest vlak na dat daar een skut uh, was neergekomen. We zagen hoe de lichamen uit het puin werden, uh, werden gehaald. Wij kwamen er niet achter hoeveel, hoeveel slachtoffers daar waren gevallen... terwijl we er met onze ogen bovenop stonden... Dan, uh, en, en dan is er een persbureau die moet dan vanuit het buitenland... nog eens een keer gaan controleren uh, hoe die cijfers zijn. Het lijkt mij een hele ingewikkelde opgave. Nou, het is uh, helemaal niet zo ingewikkeld. Want uh, er zijn namelijk reporters in het veld. En dat is het grote verschil met veel van de journalistiek... die bedreven wordt vanuit correspondenten vanuit het buitenland. Is dat die mensen geen volledig beeld hebben. Daarom is, kijk, er is geen oorlog meer die op dit moment plaatsvindt waar wij over kunnen berichten... zonder dat lokale journalisten hun functie vervullen. En dat is ook nu zo, want alle internationale journalisten... maken gebruik van stingers, maken gebruik van mediaactivisten om toegang te krijgen tot verhalen. Um, de mensen die wij opleiden zijn geen partij in conflict... Dat is juist uh, zeg maar de crux van het hele verhaal. Betekent dat, dat, uh, dat, uh, dat journalistiek moeilijk is in Syrië? Het is reten moeilijk. Het is ongelooflijk moeilijk. En daarom moet je er juist in investeren... omdat het zo ongelooflijk belangrijk is om bepaalde feiten... Boven tafel te krijgen. Het is helder. Dank u wel. Succes met uh, de website. Leon Willems, dank voor je komst. Jan Eikelbaom. En ook dank Fatih Murali, die eerder wat vertaalde van deze website. En de website heet Syrian News Desk en is binnenkort ook in westerse talen te zien. Dank. Engels. Ooit Cole was dat, het nummer heette Santa Cruz. Ooit, in een vorig leven, lang voordat zij een biografie over prins Bernard schreef... en de bestseller Sonny Boy, was Anniette van der Zel misdaadverslaggever. Begin jaren 90 was dat. En zij schreef menselijke verhalen achter kleine en soms ook wat grotere misdaadberichten. En tien van die uh, misdaadverhalen heeft ze nu gebundeld in een boek... Moord in de Bloedstraat, Anniette van der Zel hartelijk welkom... Dankjewel. We gaan het hebben over het uh, slechte van de mens, geloof ik. Hè? Dat is een beetje het onderwerp. Nou, het was voor mij meer het uh, uitzoeken ja, waar de grens ligt tussen goed en slecht. En op welk moment mensen die passeren. En die verhalen die hebben ook allemaal gemeen dat ze gaan over mensen eigenlijk zoals jij of ik... die in een situatie terechtkomen waarin ze kennelijk menen om iets te gaan doen wat... Ja, wat niet kan. Toch stonden er ook wel verhalen in waarin die grens tussen goed en kwaad nou laat ik zeggen ruim schoots gepasseerd werd. Ik denk nou dat is niet een beetje over de grens van kwaad heen maar dat je eerder denkt hoe slecht kan een mens eigenlijk worden. Ja maar dan gaat het bijvoorbeeld over het verhaal over die, die, die man in Lisse die zijn vuil vergiftigde. Dat is precies waar ik op doe. Ja nou ja dat maar dat was een iemand waarvan iedereen zou denken ja dat is mijn buurman. Hij had ook nog nooit, hij had helemaal geen strafblad of wat. Niemand had dit achter hem gezocht. En dat maakt het natuurlijk ook zo fascinerend. Van waarom, wat drijft zo'n mens of zo'n man om, om, om ja, op, eigenlijk op een hele vrede manier zijn vrouw te vergiftigen. Kun je, kun je het verhaal kort vertellen? Uh, ja, dat was een, een, een mevrouw in Lisse die werd binnengebracht bijna, op, uh, bijna dood in coma in een ziekenhuis. En uh, ja, die werd een paar weken later wakker en toen... Uh, schreef ze op een briefje, ze kon nog niet praten, hij wil me dood hebben. En toen had ze dus over haar man, die tot nu toe door niemand was verdacht daarvan. Ja, en op een gegeven moment bleek dat die man een vriendin had in het buitenland. En uit liefde voor zijn lien, zoals hij zei, want ze kon niet zonder hem, uh, was hij haar gaan vergiftigen. En hij vergifte de, vergiftigde haar er al lang, zodat ze ziek leek. Zodat hij ja. goed voor haar kon zorgen. Zodat iedereen zei, wat zorgt hij toch, lief voor haar? En ja. elke keer als hij even op reis was, dan knapte ze weer wat op. Maar daarna sloeg de ziekte, die mysterieuze ziekte, ineens weer ja. toe. Ja. ja, het is een, een heel feind verhaal. Toen ik het zelf weer las, na, na zoveel tijd... Uh, geef het me ook echt bij mijn keel. Ik vond het zo'n... Ja, zo'n ongelooflijk verhaal. Maar tegelijkertijd vorig jaar of kort geleden nog... is iemand veroordeeld een man die ook zijn vrouw vergiftigd had. En het was eigenlijk hetzelfde soort verhaal. En toevallig kende ik die vrouw. Dat was een boekhandelaarste in, uh, in Wageningen. En dat was even... Alleen die is dus overleden en die man is inmiddels veroordeeld. Gelukkig. En deze man uit Lisse, dat maar iets anders hoeven lopen. Hij was er gewoon mee weggekomen ja. en niemand was eruit achtergekomen. Ja. Wat je doet denken van hoe vaak komen mensen daarmee weg. Wat mij doet denken van misschien is, is degene die hier nu de regie voert... ook stiekem wel een moordenaar. <laughs> of, uh, ja. Nou, ik weet niet of je helemaal zo moet gaan denken. Nee, misschien ook niet. Maar... Misschien als ik, het, als ik misdaad verslaggeefde was gebleven dat ik zo was gaan denken... Ja, ik ben er ook niet voor niets mee gestopt op een gegeven moment. Het is al een tijd terug. Wat, wat was leuk aan het werk van misdaadverslaggever? Ja, het is, het is groot en meest levend leven. Uh, en, en op het scherpst van de snede. Het was ook heel spannend. Ik ging echt s'nachts uh, met politieagenten mee... Of ik ben ook wel eens een tijd opgetrokken met een stel patholoog anatomen die belde me dan ook echt s'nachts van als je over een kwartier uh, daar bent, dan kun je mee. En dan gingen we echt naar de, naar de, naar de misdaad, uh, of de plek van de misdaad. Dus het had, had iets heel filmisch, ik me. Ik herinner me wel beelden. Een beetje zoals je dat in de tv-series ziet. Zo voelde ik me toen wel. Maar Was je echt een soort, soort Peter Erde Vries of had je toch een, een andere stel in de misdaadverslaggeving? Um, ik, ik, uh, ik, ik waardeer het werk van Peter Erdevies heel, heel erg. Omdat hij dingen zo ongelooflijk geduldig en goed uitzoekt. En ook net als ik hele goede connecties heeft. Goed, je, je kunt heeft met een andere stijl hebben, natuurlijk. Maar ik denk dat ik een wat, uh, ja, wat softer. Denk, Toch ja. menselijker? Ja, ik, ik, ik heb meer, denk ik, meer het oog voor de tragiek van, van het geheel. En ook van mensen die op zich helemaal. Ja, die ook, ook angstgeikner van elkaar maken. Mensen die. Ja, het, het is ook natuurlijk vaak een, een hele ongelukkige samenloop van omstandigheden of karakters. Zoals die man, die, uh, die café-eigenaar, die, die jarenlang door een klant getijden werd. En op een, op een gegeven moment uh, de man de hersens insloeg. En bij dat verhaal kun je echt denken: van wie is hier nou het slachtoffer? Het was een andere tijd. Het, het was ook uh, ja, een andere tijdgeest. Bij een aantal verhalen dacht ik: Goh, Nederland was in die tijd toch echt. Heel erg soft. We waren toch echt een, een soort, soort misdadigersparadijs. We waren gekke henky. Gewoon al te goed is buurmans gek. Dat, dat soort gedachten schoten door mijn hoofd. En Zoals met het verhaal van die illegale Algerijn. Bijvoorbeeld die, ja. die het land uit wordt gezet... en eerder terug in Amsterdam is dan de marissousses... die hem het land uit ja, gingen zetten. Maar ja, dat gebeurt nog steeds. En kijk nu wat er met de Bulgaren uh, gebeurt. Ik denk dat Nederland geneigd is om uit te gaan... van het goede in de mensen en... Ja, dat is misschien niet, uh, uh, niet altijd terecht. Nee, en de, de, de man in Lisse die zijn vrouw vergiftigde. die kreeg nog een rapport van een of de deskundigen... met een. nou ja, ik mag toch wel zeggen. vrij slap verhaal. dat het uiteindelijk allemaal kwam. doordat hij een slechte relatie had met zijn moeder. en werd nog ontoerekeningsvatbaar verklaard door deze deskundige. Ja, maar dat gebeurt toch ook nog steeds? Ik denk wel dat de straffen wat hoger zijn geworden. Maar het is ook goed dat dat gebeurt. Ik bedoel, het is, je, ja, je, je wilt toch niet iedereen. Uh, sommige uh, zomaar... Te dood veroordelen of zo. Nee, maar dat, er zit toch wel iets tussen in iemand te dood veroordelen. en iemand met, met, een, met een slap psychologisch verhaal. ontoerekeningsvatbaar verklaren. omdat hij in zijn jeugd een keer van zijn fietsje is getrokken. Nou, zo, zo... Nou, ja, okay, zo, zo, lag, het, zo lag het ook weer niet helemaal. Hè? Nee. En, en de man is wel degelijk de gevangenis ingegaan. al was het maar omdat hij zich onuitstaanbaar gedroeg. bij zijn proces. Dus hij heeft nog een redelijke hoeveelheid jaren gevangenisstraf gekregen. En de caféhouder, en, en daarna hou ik op over, over, over dit aspect van het interview. Die, die jarenlang aangifte doet bij de politie. Ja, en de politie dat... zegt van, nou ja joh, het is een gek. Ja, nou dat vond ik wel iets uit die tijd. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat ook nog steeds niet opgelost is. Als, als je iemand in je buurt hebt die jou wil tweeten... en zolang iemand je niet uh, echt iets fysiek aandoet... Ja, je kunt zo iemand ook niet zomaar op laten sluiten in een, in een inrichting. Ik denk dat, dat mensen nog steeds last hebben van, van dit soort gevallen. En als je de pech hebt om zo iemand in je buurt te hebben... ja, wat, wat, wat moet je? We hadden het over de verschillen uh, met Peter R. Vries. En een van de verschillen, hoeveel, hoeveel kwaliteit je ook aan Peter R. De Vries moet uh, toelichten... is dat dit ook literaire kwaliteit heeft. Jouw verhalen. Um, ja, ik, ik denk wel dat ik de neiging heb om alles inderdaad heel erg als een verhaal op te schrijven... wat je ook verzonnen had kunnen worden. Maar dat geldt natuurlijk voor al mijn boeken. En dat komt, uh, denk ik, omdat ik in Engeland ben opgeleid. Ik kwam toen ook net uit Engeland. En dat zie je ook wel heel erg in die stijl terug... Uh, waar dat een veel normale manier is om non-fictie te beschrijven. Het deed me ook denken aan uh, nou ja, bepaalde bestseller-auteurs. Truman Capote, zou, zou je bijvoorbeeld een vergelijking mee ja, kunnen nou ja, maken. Ja, dat was echt een groot voorbeeld. En Dominic Dunn bij de Vanity Fair. En ja, de, de grote journalisten bij de, bij de Times en de Guardian destijds. Die ook dat soort verhalen maakten. Dus ja, ik had echt toen ik naar Nederland terugkwam. zoiets van dat soort verhalen wil ik gaan maken. Wat was het moment dat je, dat je het moe was? Dat je dacht: ik, ik, ik kan dit niet meer doen, ik heb er geen zin meer in. Ja, dat, dat, was, dat weet ik nog heel goed. Ik zat in lijn 1 bij de Osdorpen Bam En ik had die hele ochtend doorgebracht met het praten met de stel 17- en 16-jarigen. Waarvan één eh, van hun vrienden had een, een moord gepleegd. En eh, het waren allochtone eh, jongeren. En uh, ik, ik, wist, ik was al een tijdje mee bezig, een paar weken. En ik wist gewoon dat die, die, die, die kinderen... ja, die waren me alleen maar bezig om mij voor hun kaartje te spannen. Er zat helemaal geen bodem meer in waar ik me nog iets kon voorstellen. Ze waren eigenlijk alleen maar aan het liegen de hele tijd. En toen had ik er opeens genoeg van. Ik heb dat verhaal ook nooit gemaakt omdat je zelf werd meegetrokken, dat, dat ze iets ja. van jou wilden. Jou als een, als een belang zagen. Ja, nou het lag niet. Het, het, het was niet natuurlijk alleen die jongen Het was ook, misschien het was ook de tijd. Als je te lang bezig bent met dat soort verhalen, dan raak je je onbevangenheid wat kwijt. En misschien uh, vergeet je ook, raak je. Althans, raak je het, verlies je uit het oog dat levens ook heel mooi en vruchtbaar en goed kunnen zijn. Dus uiteindelijk, want wat je aan het begin zei, dat die, die grens fascineert tussen slecht en kwaad. En dat ja. iedereen tussen slecht en goed, sorry. <laughs> en dat iedereen er overheen kan gaan. Misschien was je ook wel op een punt gekomen dat je dacht: van Nou, dit is een grens die ik helemaal niet over zou kunnen gaan. Nee, ik heb, ik heb verhalen gemaakt die ik, waarbij ik zelf me iets kon voorstellen. Maar ik heb ook nooit verhalen gemaakt over seriemoordenaars of, of dat soort mensen. Dat, de, ja, daar had ik helemaal geen, geen verband mee. En dat is ook wel een verschil met Peter Erdevies. Ik wilde uitzoeken hoe het kwaad, en dat schrijf ik ook in mijn nawoord: ja, onze eigen leven en onze eigen ziel kan komen binnensluipen. Daar gaat mijn boek over. Het is een ontzettend goed leesbaar boek. Buitengewoon spannend. Moord in de bloedstraat. Annette van der Zel, dank je wel. Het is vijf voor twaalf. David Beckham, de voetballer, stopt ermee. Hij speelde bij grote clubs. Manchester United, Real Madrid, AC Milan. Maar misschien werd hij toch vooral beroemd vanwege zijn kapsels, tatoeages, kortom als mode-icoon. Simon Cooper, is journalist in Parijs. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat denk jij? Was hij toch vooral bekend als voetballer? Of misschien toch ook wel een beetje vanwege zijn fashion statements? Uh, een beetje vanwege fashion, maar je moet het er wel nageven. Hij was ook een hele goede voetballer. Ik bedoel, absoluut wereldtop misschien niet. Maar hij had eigenlijk twee carrières. Als celebrity en als voetballer. En het is erg knap dat hij allebei succesvol heeft laten verlopen. Want uh, als je Arne, uh, met Anna Kornikova vergelijkt... die werd celebrity, maar ze werd toptennisser af. Hij was dus een, een, een goede voetballer toch wel... maar vooral ook, ja, tegelijk ook een celebrity. Nu geen voetballer meer. Gaat het dan wel door als celebrity, is eigenlijk de vraag? Kan hij zijn roem handhaven zonder het voetballen? Jawel, kijk, hij is al vijf jaar, zes jaar geen grote voetballer meer. Hij speelde in Amerika en dan een beetje als reserve in Parijs. En hij is toch nog steeds heel bekend, hè? Dus ik denk dat hij gewoon de komende 30, 40 jaar handen wil schudden... en glimlachen voor de camera's op de manier dat Peré dat doet... Kijk, wat Frans Beckham en Johan Cruijff doen... dat ze heel actief zijn en um, trainer zijn geworden... en het geval van Beckham bestuurder... dat is niet voor hem weggelegd, want het is geen slimme man. Maar dat, hij is slim vroeger om dat zelf door te hebben. Hij, weet, hij moet niet praten, hij moet gewoon kijken. Hij is een beetje de, de Charlie Chaplin of de Marilyn Monroe van het voetbal. Ja, want dat praten, daar, daar, dat is eigenlijk ook nog wel een opmerkelijk aspect aan de man. We gaan even luisteren naar Beckham te gast bij Jonathan Ross... They love playing, you know, um, they kind of come to training with me all the time when uh when they're off school zijn. you know, they love everything about it en you know, they they'd love to be football players when they're older. Ja zijn stem hè, dat is dat is niet echt een aanwinst voor een talkshow denk ik. Nee, het enige lelijke aan Beckham is eigenlijk zijn stem en bovendien heeft hij helemaal niks gezegd. Hij heeft in zijn hele leven nog nooit een interessante zin gezegd. En dat heeft hij zelf ook door. Hij moet niet praten. En dat Engelse kijkt, Engeland is natuurlijk een ontzettende klassemaatschappij. En nou zijn stem herken je gelijk. Het is een man zeg maar, uit de hogere arbeidersklasse uit het zuiden des lands. En uh, ja, elke klasse is in Engeland stigmatiserend. Dus Engelsen die, zodra hij zijn mond opentrekt, dan uh, vinden ze hem een beetje minder leuk. Japanners hebben daar natuurlijk helemaal geen last van, want ze begrijpen niet wat hij zegt. Maar... Al met al, hij zal nog een beroemdheid blijven. We zullen hem nog zien in de, in de glossies en de glamour-rubrieken. We zijn nog niet af van David Beckham. Nee, de voetballer is weg. De celebrity leeft door. Simon Cooper, dankjewel. je Dank. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Met het Oog op Morgen. Morgen is er natuurlijk gewoon weer een oog. En dan zit hier Thijs van den Brink. Fijn dat u heeft geluisterd en nog een hele fijne nacht.